Nou, het is vanavond de start van de achtste maand, dus ik heb even gezocht naar een stukje in de Bijbel. Wat starten met de achtste maand. En dat was Zachariah 1. Er staat boven een oproep tot bekering. En dat klopt ook, het is het eerste stukje wat hij geschreven heeft. In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van Jabwe tot Zachariah. En Zachariah, zijn naam betekent Jabwe herinnert. De zoon van Berechja, jawe zegend. De zoon van Ido zijn getuigen. En Zachariah was de profeet. Even nagaan dat je zeg maar, in je geslacht al zo'n enorm getuigenis van Yahweh te zien is. Deze eigen naam, Yahweh herinnert. De naam van zijn vader, Yahweh zegent en dan van zijn grootvader zijn getuigen. Dus echt de getuigen van Yahweh. En hij mag dus profeet zijn... En wat houdt dat in profeet? Hij mag ten eerste de woorden van Jawe spreken. Maar, en dat herinnert zijn naam aan. Hij mag Jawe ook herinneren aan de woorden die Jawe eerder gesproken heeft. Nou dat is geweldig hè. Als je zo mag beginnen als profeet. En je weet al dat alleen al jouw naam jouw functie uitdraagt. Dus zo gauw de mensen hem zagen, de vissen ze eigenlijk, daar komt de profeet want wij kennen hem al van jongs af aan. Ido en Zacharia worden beide vernoemd bij de ballingen. Die dus de herbouw van de tempel mochten doen. Door Johemena en Zerubabel. Daar waren hun bij. Het gekke is dat zijn vader niet vernoemd wordt. Dus zijn grootvader en Zacharia. Die worden allebei vernoemd. Maar zijn vader staat er niet bij. Waarom weet ik niet. Maar die staat gewoon niet in het lijstje. Dus misschien dat zijn vader al heel erg jong is overleden. en dat hij is opgegroeid bij zijn grootvader. Dat zou een, een reden kunnen zijn. De grootvader, dus Edo. had een hele belangrijke rol in die herbouw. Zachariah wordt vernoemd als, degene, als de priesters die meewerkte. maar Edo wordt echt genoemd bij degene die de leiding hadden. van heel die herbouw, dus dat was een belangrijk persoon. Maar het woord van Yahweh, die kwam tot Zachariah. En hij zal best gedacht hebben dat het een enorme impact heeft gehad op zijn naam. Want wat zegt Yahweh? Yahweh is zeer toornig geweest op uw vaderen. Dus met andere woorden, Yahweh herinnert. En herinnert zegt niet alleen wat er gebeurd is. Maar hij spreekt ook nog eens een keer tegen degene die heet Yahweh herinnert. En hij krijgt te horen wat Yahweh zich herinnert. En dat is zeer toornig. Er staat eigenlijk twee keer achter elkaar bijna hetzelfde woord. Kesef, kassaf. Dus eigenlijk om te benadrukken hoe boos Yahweh is op het voorgeslacht. En hij krijgt ook te horen waarom. Wat de reden was. Daarom zeg tegen hen, tegen de Israëlieten. Zo zegt Yahweh van de legermachten. En dan staat eigenlijk, het gaat eigenlijk over de legermachten. dus niet de legermachten die wij in ons hoofd hebben, hé, waarvan je tegenwoordig ook af en toe hele, ja soms hele uh, berichten krijgt, met name de 1 mei is heel erg geliefd hé, bij dus de dictators om dan met een gigantische legermachten te laten marcheren voor de mensen om te laten zien, kijk eens hoe machtig wij zijn. Er zijn natuurlijk op dit moment al een aantal landen die daar heel erg sterk in zijn. Noord-Korea, Rusland, China, noem maar op. Die allemaal bezig zijn om hun legermachten uit te breiden en tentoon te spreiden. Maar bij Java gaat het anders. Twee koningen zes, dan staat er een enorme legermacht voor Israël. En Elisa die zit op de berg en die zit toe te kijken samen met zijn knecht. En de knecht die is verschrikkelijk bang. Die zei, moest kijken, heer, wat een overmacht, wat een overmacht. En Elisa zei, die zegt tegen hem, moet luisteren jongen, wees niet bang. Want degenen die met ons zijn, zijn veel meer dan wat je daar voor ogen ziet. Maar hij ziet het niet. En daarom bidt Elisa, "Jawel, open toch zijn ogen zodat hij ziet. En dat deed Jawel. Die opende de ogen van de knecht zodat hij zag en zie... De berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Kun je je bijna niet voorstellen, maar dat zijn dus de legermachten van Yahweh. De berg vol met paarden en strijdwagens en daarbovenop de engelen. Dus dat is de Heer Yahweh van de legermachten, van de engelenmachten. Vaak als wij het totaal niet beseffen, dan zijn er blijkbaar heel veel strijdmachten om ons heen die ons behoeden. En dat is toen ook gebeurd. Ja, wij zeggen tegen hem, keer terug naar mij. Keer terug naar mij. Bekeer je. Keer om. Keer terug naar mij. Spreekt Java van de legermachten. Dat is een dubbele bevestiging eigenlijk. Hij zegt zo, zegt Java van de legermachten. Keer terug naar mij. Spreekt Java van de legermachten. Hij herhaalt zichzelf, zeg maar. Om te bevestigen, moest luisteren. Dit is niet zomaar iemand die spreekt. Nee, dit is iemand die spreekt, die de macht heeft over de. Machten die er zijn, de engelen, legermachten, ik spreek en ik vraag: keer terug naar mij en waarom? Wat is de reden? Opdat ik naar u terug zal keren. Onvoorstelbaar dat Yahweh zegt: als jullie naar mij terugkeren, dan keer ik terug naar jullie en weer de bevestiging. Het is niet zomaar iemand die het zegt. Nee, zegt Yahweh van de legermachten. Dus in het kleine stukje, drie keer, noemt hij zich Yahweh van de legermachten. Dan komt er een waarschuwing. Wees niet als uw voorgeslacht. En waarom niet? Omdat de vroegere profeten tot hen het uitgeschreeuwd hebben. Er staat gepredikt, maar het grond woord betekent uitgeschreeuwd hebben. En wat hebben ze uitgeschreeuwd? Ook weer zo zegt Yahweh van de lege machten. En hij blijft het benadrukken bekeer u toch van uw slechte wegen en van uw slechte daden. Het grondwoord shuf, keert terug op uw schreden dat komt 1117 keer voor in het oude testament. 1117 keer. In 952 teksten gigantisch vaak komt dat voor het wordt heel vaak vertaald met bekeer maar het betekent ook omkeer of terugkeer bijvoorbeeld als er staat dat iemand overlijdt en terugkeert naar het stof dan staat er hetzelfde woord dus het is terugkeren tot en hoezo dan terugkeren tot nou wie heeft ons geschapen? dat is Yahweh van de legermachten en wat wil hij, hij wil weer in contact zijn met zijn schepsel en daarom zegt hij, keer toch terug naar mij. Naar mij, de schepper van hemel en aarde. Ik wil dat je weer terugkomt en dat je weer met mij in contact bent. Keer terug op je schreden. Bekeer je van je slechte wegen en van je slechte daden. Nou, is dit nou de eerste keer dat Java dit zegt? Nee, ik heb even een aantal dingen op een rijtje gezegd. Waar zegt hij dat allemaal? Het nadeel is, of het vervelende is dat het voorgeslacht niet geluisterd heeft. Sterker nog, ze sloegen geen acht op mij, spreekt Yahweh. Wat moet dat een verschrikkelijk triest iets zijn, als Yahweh naar zijn kinderen komt en een oproep doet, van bekeer je, keer terug tot mij, en waarom? Opdat ik tot u terug zal keren. En ze zeggen van, ik ken hem niet, of ik wil niet luisteren. Ze sloegen echt geen acht op. Je kunt het je bijna niet voorstellen. Ze sloegen er geen acht op. Ze luisterden niet. Twee koningen 17. Toen Yahweh Israël en Juda door de dienst van alle profeten, van alle zieners... Dus ook degene die er de eigenlijk konden zien in de toekomst... en konden vertellen wat er te gebeuren stond... ook weer gewaarschuwd had. Bekeer u van uw slechte wegen en neem mijn geboden en mijn verordeningen in acht... En wat stond er in Zachariah? Ze namen het niet in acht. Ze namen het niet. Dus Dit is eigenlijk een bevestiging van wat er staat in Zachariah. En dat is al begonnen bij twee koningen. Over inkomstig heel de wet die ik uw vader geboden heb. En die ik tot u gezonden heb door de dienst van mijn dienaren, de profeten. Dus hij blijft waarschuwen, hij blijft roepen. Toen ze zij niet. Het is gewoon eigenlijk ontluisterend. Iemand die zoveel pogingen doet, maar toch luisteren zij niet. Maar ze waren halsstarrig. Zo halsstarrig als hun vader. Nou, als je even kijkt naar de situatie toen. Dat was een heel eind voordat Zachariah eigenlijk op het toneel verscheen. Tegen Zachariah wordt verweten dat zijn vaderen zijn voorgeslacht niet wilden luisteren. Maar het was toen de tijd ook al zo. Dus de vaderen van die vaderen waren geen haar beter. Die waren ook halstarrig en wilden niet luisteren. Sterker nog, die niet in Jahwe hun God geloofd hadden. Het is een hele rare zin, hè? want er staat dus, Jahwe hun God, maar daar hebben ze niet in geloofd. Dus het wordt erkend dat het hun God is. Dat zegt ja wij zelf. Maar toch zeggen de mensen: wij geloven er niet in, of niet meer in. Dat hoor je vaker tegenwoordig. 2 kronieken, 30. De elboden gingen door heel Israël en Juda op weg met de brieven van de hand van de koning en zijn leiders. Kun je dat voorstellen? Dat wij allemaal een brief krijgen van Rutte en zijn kabinet. Asher, noem maar op, Samson. En dat het bezorgd wordt door elboden. Allemaal die busjes hè, van DHL. komen allemaal een speciale brief brengen. Joh, een brief van Rutte. Overeenkomstig het gebod van de koning. Willem-Alexander staat erachter. En ze zeggen... Nederlanders... bekeren u tot Yahweh. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Israël. Ik denk dat dat als een bom in zou slaan in Nederland... Als we dat zouden ontvangen. Als er dus echt, zeg maar, wat is het nou? 17 miljoen brieven uitgaat. Met een persoonlijke naam erop. En het is ondertekend door het hele kabinet. En ook Willem-Alexander. Ik denk dat dat zeker wat zou doen. Dat verwacht ik althans. Hè? Dat zou zeker een enorme impact hebben. Nee, dat hoop, maar ik denk echt dat het gebeurt. Als, als het echt het kabinet... Als dat echt zeg maar, dus het, een hardzaak is. En dat was bij hun was een hartzaak. Als het kabinet echt een hardzaak ervan maakt... en de koning staat erachter. ik denk dat er heel veel mensen tot geloof komen... en zich gaan bekeren. Als hun het serieus nemen... Nee, er zijn zoveel mensen die hun volgen... bijna blindelings. Maar goed... deze brief is gestuurd aan de Israëlieten. Met de oproep... bekeer u tot Yahweh... de God van Abraham, Isaac en Israël. De naam van de koning stond er niet bij helaas nee. hij heeft hem wel opgestuurd heeft er een gebod over gegeven maar zijn naam staat niet in het rijtje en dat vond ik wel opvallend. waarom stond zijn naam er niet bij maar er stond wel bij waarom ze moesten terugkeren naar Yahweh want dan zal hij terugkeren tot de ontkomende dus het was bekend ook bij het volk het was bekend dat Yahweh dan terug zou keren tot degenen die overgebleven zijn uit de hand van de koningen van Assyrië. We zijn ontsnapt, maar we zijn nog niet teruggekeerd tot Yahweh. We zijn teruggekeerd tot het land, maar we zijn niet teruggekeerd tot de God van het land. En dat moet nog gebeuren. We willen echt, echt uit de handen van de koningen van Assyrië blijven. Want alleen terug zijn in ons land zal ons niet redden. Dat is niet de oplossing. Jezaja spreekt er ook van. Bekeer je tot hem, van wie de Israëlieten diep afvallig geworden zijn. Jeremia, ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg. Bekeer u, gij afkerige Israël, spreekt Yahweh. En hij blijft het doen. Zo zal ik mijn toorn op u niet doen vallen. Het is eigenlijk onvoorstelbaar hè, dat God niet moe wordt en niet mat wordt om constant terug te gaan... En constante oproep te doen. Tot wie? Tot mensen die zich afkeren van hem. Die eigenlijk zeggen, Heer, ik wil niks meer met u te maken hebben. We zijn geen haar weten. Waarom zegt Yahweh dat? Ik ben goede tieren, spreekt hij. Ik ben goede tieren. Niets wat je eigenlijk heel vaak hoort van... Het is een strenge God, die God in het Oude Testament... Het is een verschrikkelijk strenge God. Ik vind het hier niet terug. Hij blijft terugkeren. En hij blijft zeggen, als jullie terugkeren naar mij, dan zal ik terugkeren naar jullie. Met de reden erbij, want ik ben goede tieren. Ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Nou, dat hebben ze wel eens anders meegemaakt. Hè? Als je kijkt hoe lang ze in Egypte zijn geweest. Vier eeuwen. Ik kan me indenken dat als je op een gegeven moment zeg maar een 250 jaar in Egypte woont, dat je zegt, ja, je moet luisteren. Hij doet het wel, hij behoudt zijn toorn, wel in eeuwigheid, want we zitten al 2,5 eeuw hier zo. Dat was hetzelfde als in de Tweede Wereldoorlog. De mensen wisten niet dat het vijf jaar zou duren. Dus als je in het vierde jaar zit, dan is het eigenlijk, ja, wanneer is er ooit een einde aan? Wanneer komt er ooit een einde aan? Misschien duurt het wel 15 jaar. We hebben zelfs 80 jaar oorlogen gekend in Nederland. 80 jaar. Dat zijn een paar generaties. Dat is onvoorstelbaar. Maar Yahweh zegt, ik zal de toon niet in eeuwigheid behouden. Nee, als jullie terugkeren, dat is de eerste stap, dan keer ik terug. Als u zich bekeert, zegt Jeremia, Israël, bekeer u dan tot mij. Nou, dat is een aparte, hè? Als u zich bekeert, Israël, spreekt Yahweh... Bekeer u dan tot mij. Dus keer niet terug naar een ander. Keer niet terug naar afgoden. Maar als je je om gaat draaien. Als je echt tot één keer komt. Kom dan tot één keer tot mij. Tot Yahweh, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En als u dan uw afschuwelijke afgoden wegdoet. ...van voor mijn aangezicht... ...en niet meer rondzwerft... ...dus niet meer iedere keer al die hoogtes opzoekt... ...en van de ene plek naar de andere plek rondgaat... ...om daar te offeren... ...aan de meest afschuwelijke afgoden. En als u zweert... ...zo waar wel leeft... ...in waarheid, in recht en in gerechtigheid... ...dus niet zomaar onbedachtzaam iets zeggen... ...nee, je moet het echt in waarheid, in recht en gerechtigheid zeggen... ...zo waar... Jawe leeft... dan... zullen de heidevolken... zich in hem zegenen. Jawe hey, zegenen. En zich in hem beroemen. Dus het blijft niet eens beperkt... tot Israël. Nee, Israël moet teruggaan. En als Israël zweert... waar Jawe leeft... met die drie voorwaardes... in waarheid, in gerecht en rechterheid... Dan zullen de heidenvolken zich in hem zegenen en zich in hem beroemen. Geweldig, hè? Jeremia 25. Ze zeiden: Bekeer u toch, ieder van zijn slechte weg en van uw slechte daden. Dat zei Zachariah ook, hè? Eigenlijk bijna dezelfde zin. Dan zult u eeuw uit en eeuw in blijven wonen in het land dat Jave u en uw vaderen gegeven heeft. Is niet gebeurd. Vorig jaar zijn we een aantal Joden tegengekomen, hebben we was verteld. Hè? De berg Tabor. En die zeiden het ook. Wij hebben dus gewoon dit niet gedaan. We hebben dat gewoon niet gedaan. Er stond een straf op en we wisten dat en we erkennen die straf. Wij zijn uit het land verdreven omdat we jaren ja, niet dienden. We hebben gewoon niet gedaan wat hij gezegd heeft. En er stond een straf op. En die geldt nog steeds. Dat erkenden ze gewoon. Nee? Wij hebben gezonderd en we hebben gewoon gekregen wat God van tevoren gezegd had. Hij had gezegd, kies dan heden, wie gedienen zult. Op de ene berg werden de zegeningen uitgesproken, op de andere berg de vervloekingen. En God zei, kies maar, welke wil je? Hij zei, we hebben gewoon de verkeerde gekozen. Wij dachten, het valt wel mee. Maar het viel niet mee. Eeuw uit, eeuw in, zijn ze verdreven geweest van het land van Yahweh. Dat Java hun en hun vader gegeven had. Maar ze mogen terugkeren. Jeremia 31. Ik heb zeker gehoord. Dat Efraim zichzelf beklaagt. U hebt mij gestraft. Ik ben gestraft als een ongetemd kalf. Bekeer mij dan. Dan zal ik bekeerd zijn. Nee? Hij zegt dat zelf iets anders. Nee? God die zegt. Van, bekeer u en keer tot mij terug. Efraim die doet een andere oproep. Die zegt, heer, ik kan het niet eens. He, wilt u mij bekeren, dan zal ik bekeerd zijn. He, die draait het eigenlijk om. Want u bent Yahweh, mijn God. Ik zag pas, zag ik zag daar een filmpje van, over dit stukje. Je ziet een vader, een Joodse vader, die maakt zich eigenlijk klaar om naar de synagoge te gaan. Dus die is helemaal klaar. En die zegt tegen zijn zoontje: die zit in de tuin in de modder te spelen. Nathan, ik vertrek over vijftien minuten naar de synagoge. Maak je even klaar, dan kun je mee. Ja, opa, dat is goed. Maar dat ventje gaat gewoon door. Na vijf minuten zegt zijn vader, Nathan, over tien minuten gaan we weg, hè? weet je nog? Ja, ja, pa, ja, pa, kom goed, kom goed. Hij zegt, vijf minuten voor de tijd, waar ik hem nog een keer. Nathan, je hebt nog vijf minuten en dan gaan we weg, hè? ja, ja, pa, ja, ja. Hij zei, ik sta op punt om weg te gaan. Ik sta bij de deur. En mijn zoontje komt aanrennen. Maar ik wil mee. Ik wil mee naar de synagoge. Ja, sorry, zegt hij. Je bent te laat. Ik heb je nou drie keer geroepen, joh. En je komt niet. Ja, maar als ik nou heel snel ben. Hij zei, we hebben geen tijd meer. Hij zei, als ik nou niet ga, dan ben ik zelf ook te laat. En ik wil niet te laat komen. Ik wil op tijd in de synagoge zijn. Het ventje barst in huilen uit. Zeg, maar papa, maar papa. Je hebt me wel drie keer gewaarschuwd, maar hoe, hoe, hoe weet ik nou de tijd? Hoe weet ik nou wat vijftien minuten is? Wat weet ik nou van vijf minuten? Ik ben aan het spelen. Ik ben aan het spelen, papa. Hoe weet ik dat nou? En die vader die barst ook een harde uit. Dus je hebt gelijk, jongen. Je hebt gelijk. Waar hebben we het over? Ik zet wel regels. Hij zegt, maar ik heb de taak als ouder om ook een handreiking te doen. Ik moet hem helpen. Hoe kan dat vind je nou uit zichzelf uit de tuin komen... Ik had hem naartoe moeten gaan, ik had hem bij de hand moeten pakken. Jongens luister, het is tijd. Ik vond het wel zo'n ontzettend mooi voorbeeld hoe Jawe naar ons kijkt. Dat hij komt naar ons en dat hij onze handreiking doet. En zegt, bekeer je, bekeer je, keer nou terug, keer nou terug. We hebben allebei zitten janken. Want zo ontzettend mooi filmpje eigenlijk. Voor op een hele simpele manier uitgelegd hoe Jawe tot ons komt. Ja, we zegt, ik zond tot u vroeg en laat al mijn dienaren, de profeten, om te zeggen. Bekeer u toch ieder van zijn slechte weg en beter uw daden. Ga geen andere goden achterna om die te dienen. Dan zult u in het land blijven dat ik u en uw vaderen gegeven heb. Nou, iedereen weet hoe het afgelopen is, hè. Ze mogen nu terugkomen. Het is geweldig, en Je ziet het land weer helemaal tot bloei komen. Maar het heeft wel een hele poos heeft het zeg maar braak gelegen. Hè? En die mensen hebben wat geleden. Verschrikkelijk. Maar u hebt uw oor niet geneigd. En naar mij niet geluisterd. En het is waar geworden wat God had gezegd. Moest luisteren. Als je niet naar, doet naar mijn inzettingen. Als je niet doet naar mijn wetten. Als je niet luistert. Dan zijn dat de consequenties. En die zijn gebeurd. Klaagliederen 5. Jaweh, bekeer ons tot u. Dan zullen wij bekeerd zijn. Dezelfde oproep die Ephraim deed. Vernieuw onze dagen als vanouds. Ezekiel 14 zegt daarom tegen het huis van Israël. Zo zegt de Heer Yahweh. Bekeer u, keer u af van uw stinkgoden. En kom tot mij. En keer uw gezichten af van al uw gruweldaden. Nou, dit is ook zo ontzettend mooi. Hè? Dus je doet verschrikkelijke dingen. Maar keer je daar af. Sterker nog, kijk er niet eens meer naar. Zegt hij. Maar kijk op naar mij. Want ik ben degene die je redt. Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende. Spreekt de Heer Jahweh. Dus bekeer u en leef. En Zegiel 33 zegt tegen hen, Zo waar ik leef, spreekt de Heer Jaweh, ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze. Onvoorstelbaar, hij vindt geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen. Hij blijft het roepen. Want waarom zou u sterven, huis van Israël? En ik denk dat het ook mag tegen het huis van Nederland mag zeggen. Hey, waarom zou u sterven, huis van Nederland? Hey. Bekeer u, ga terug. Hosea 12. En u, bekeer u tot uw God. Houd u aan goede tierenheid en recht. Zie voortdurend uit naar uw God. Hey. Niet af en toe zomaar is. Nee, voortdurend. Hey. Niet van sabbat tot sabbat, maar elke dag. Elke dag kijken we uit naar Yahweh. Hosea 14. Bekeer u Israël tot Yahweh uw God... ...want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u mee. Bekeer u tot Yahweh. Zeg tegen hem... ...neem alle ongerechtigheid weg. <coughs> neem het goede aan. Dan zullen wij de offers van onze lippen nakomen... Wat een geweldige boodschap. Ook nu echter. Hey, in Joel 2. Spreekt Jaweh. Bekeer u tot mij met heel uw hart. Namelijk met vasten. Met geween en met rouwklacht. En schuurt uw harten. Niet uw kleren. Je hey, kunt af en toe heel erg expressief zijn met een aantal dingen. Voor de mensen werkt het altijd wel. Maar voor God werkt het niet. Hey, die wil liever een gebroken hart en geen gebroken kleren... bekeer u tot jouw uw God... want hij is genadig... en barmhartig, geduldig... en rijk... aan goede tierenheid. En hij heeft berouw over het kwaad wat hij gedacht heeft. Dat staat verschillende keren. En het berouwde de Heeren, Bijvoorbeeld over Nineveh. Die mensen bekeren zich... en daar staat er... en God had berouw over wat hij van plan was. En hij doet het niet... Hij draait Nineveh niet om. En Jona die wachtte erop. Die zat te wachten onder een boom. Had een keurig plekje gemaakt om te kijken. En zich te verheugen in de omkering van Nineveh. Want hij wist dat later Nineveh Israël zou wegvoeren. En hij dacht als dat nou omgekeerd wordt. Is er voor Israël nog een enorme hoop. Maar God besloot anders. Zachariah 1. We gaan terug naar de tekst. Uw vaderen, zegt Java tegen Zachariah... Waar zijn zij? Waar zijn ze nou? En de profeten, leven zij voor eeuwig? Nee, ze leven niet voor eeuwig. Maar mijn woorden en mijn verordeningen... die ik mijn dienaren, de profeten, geboden had... hebben die uw vaderen niet getroffen. Nou, dat hebben we vorig jaar zelf gehoord. Dat erkennen ze ook. Nee... Wij waren afgeweken. We hebben gewoon verdiend wat er over ons gekomen is. We wisten het. We hebben er geen gehoor aan gegeven. Hebben die woorden en die verordeningen gezorgd dat ze zich bekeerden? Helaas niet. Althans toen niet. Hè? Zij zeiden, zoals Java van de legermachten zich voorgenomen had met ons te doen, over inkomstig onze wegen en onze daden, dus niet de daden van God of de wegen van God, maar hun eigen wegen en daden. Zo heeft hij met ons gedaan. En die beleidendis hoor je nog steeds door hun uitgesproken worden. Ze erkennen het. Amen. Amen.